12 uur. Het NOS Journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Israël overweegt Armeense genocide officieel te erkennen. Turkije is kwaad. Dodelijk ongeval en brand tijdens Oostenrijks kiesseizoen. En 2000 Belgische cafés failliet sinds de invoering van het rookverbod half jaar geleden. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt... maar vooral in de kustgebieden kan de zon hier en daar even doorbreken. Het wordt zo'n 11 graden. Morgen in het Zuidoosten af en toe zon. Op andere plaatsen blijft het bewolkt. De laatste dagen van dit jaar blijft het zacht... maar wel neemt de wisselvalligheid toe. In het Israëlische parlement, de Knesset... wordt op dit moment gesproken over een voorstel... om een nationale herdenkingsdag in te stellen... voor de genocide op de Armeniërs in 1915. Aannemen vorige week van een wetsvoorstel door het Franse parlement om het ontkennen van die genocide strafbaar te stellen, heeft tot een hoogoplopende ruzie geleid tussen Frankrijk en Turkije. Anki Reggers in Israël. Ja, Anki, uh, dit voorstel lijkt een beetje op uh, dat wat er in Frankrijk gaande was, hè? Ja, maar je moet het zien als een eerste discussie en het is uh, gedurende een openbare zitting van het. Uh, onderwijs, en Sport en Cultuurcommissie. En die zijn dit aan het uh, bespreken. Het voorstel is eigenlijk al acht maanden geleden gedaan. Maar toen was er geen tijd voor. Maar in deze keer willen ze het bespreken. En uh, ook de voorzitter van de Knesset, van het Israëlische parlement, die zei. dat wij als zelf als volk zo geleden hebben. en we kunnen niet negeren wat er dus bij de Armenen is gebeurd. En daarom wilde hij in ieder geval dat de zitting vandaag doorging... en hij was daar zelf ook bij aanwezig. Ja. En wat, wat, wat zit daarachter? Vorige week Frankrijk en nu Isra... dat ze na bijna 100 jaar uh, deze stap willen gaan zetten? Ja, kijk, het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, die zei dus dat uh, eigenlijk dat dit geen, uh, dat dit geen uh, zaak is van, uh, van politici... maar eigenlijk van historici... En ze zeiden ook dat ze bang zijn dat als deze uh, zaak doorgaat en dat er een nationale herdenkingsdag komt in Israël. Dus dat het uh, absolute gevolgen zal hebben voor de relaties met uh, Turkije. En die zijn al zo slecht op dit moment. Die zijn er bijna niet. Maar, maar je zou denken ze willen de... slechte relaties met, uh, met, met de Turken? Ja, eigenlijk zou dat uh, misschien nog een... Uh, er zijn mensen die zeggen dat het een, een, een steek onder de, onder de gordel is van, van Israël, ook ja. nog aan het adres van de, van de Turken. Maar de officiële lezing is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dus dat ze eigenlijk dit niet willen. Maar de oppositie die zei dat uh, Israël juist wel duidelijk een standpunt moet innemen. En dat het een morele plicht is van, van Israël ja. om ook deze genocide van de Armeniërs te herkennen en te erkennen. En ook daar een nationale dag van moeten instellen. En de regering, hoe denkt die erover? Nou, de nationale veiligheidsadviseur van uh, premier Netanyahu, die vroeg nog aan de voorzitter van de, van de Knesset, van het parlement, om de discussie uit te stellen. Maar dat heeft hij dus geweigerd. Hij zegt, er moet nu over gesproken worden. En het is eigenlijk een onderwerp wat dus steeds weer naar voren is gekomen, vaak in gesloten uh, zittingen. En eigenlijk in de scholen van Israël is het onderwerp nooit uh, ter sprake gekomen. En de officiële uh, uitleg daarvoor was dat die bam over het uh, onderwijs over het Armenië... dat dat eigenlijk de, de, de volle, uh, het gewicht van de Shoah, van de holocaust van, van, van Israël... dus zou uh, minimaliseren. En dat wilden ze niet. Maar ineens is het uh, onderwerp naar boven gekomen. Ik denk dat ze ook een steuntje in de rug hebben gekregen... van het feit dat Frankrijk zich zo duidelijk heeft opgesteld vis-à-vis -vis de, uh, de Armeniërs. En uh, ik denk dat Israël ook meegaat op deze, op deze golf van... Uh, Euh, te te te Tegen Turkije te eigenlijk. Gaan we nog meer van horen. Anki Reggers in Israël, dankjewel. Van Israël naar Italië, want daar woedt een grote bosbrand. Honderden mensen zijn hun huis ontvlucht. Bas Mesters, onze correspondent daar. Bas, waar in Italië in het noorden woedt die brand? Nou, Dat is bij Savona, zeg maar, een beetje in de buurt van Genua. Daar is op kerstavond een uh, flinke bosbrand uitgebracht. En men weet niet precies wat de oorzaak is... Inmiddels zijn er 200 hectare eh, opgevreten door de vlammen. Mm. En er zijn volgens de burgemeester, daar zijn er uh, duizend mensen hebben zich uh, moeten evacueren. Mm. Maar er zou nog geen enkel huis getroffen zijn en er zou ook geen gewonden zijn. Maar het is zo raar, ik bedoel meestal als je uh, in de zomer uh, vakantie in Italië... dan zie je die blusvliegtuigen en dan zijn er bosbranden. Maar, maar nu midden in de winter, dat is toch merkwaardig? Ja, dat is ook zeker merkwaardig. Maar het is de wind die de zaak heeft aangewakkerd... We moeten waarschijnlijk. Ja, er, er is ook een ontploffing gehoord, dat is gezegd. Maar er is nog niet precies gezegd. of die ontploffing nadat het vuur was uitgebarsten. Euh, euh, plaatsvond. of dat dat de oorzaak van het vuur is. Inmiddels zijn inderdaad die uh, vlieg, vliegtuigen met vijf tegelijk de lucht in. en twee blushelikopters. En uh, inderdaad, en normaal is het dat het brand uh, op Sardinië uh, in de zomer. En dan, uh, dan gaat dat. Uh, Twee maanden aan een stuk door. In de winter is dat niet normaal dat uh, zo'n enorme bosbrand is. Nee. En het lukt met de bestrijding? Het, uh, het, het lukt een beetje eigenlijk. Ja, ja. Uh, het zou wat zijn uh, verminderd, maar het blijft moeilijk door de wind. En het front de, zou heel breed zijn waar, waar, waar het vuur plaatsvindt. Dus uh, dat maakt het ook moeilijker om het te bestrijden. Horen wij later nog meer van. Basmesters, dankjewel. In Oostenrijk is een Duits kind op een skipiste omgekomen... na een botsing met een pisteboelie. Daarmee worden pistes geprepareerd. De jongen van vijf en zijn vader zagen het voertuig niet aankomen. En ze konden het ook niet meer ontwijken. De bestuurder die kon ook niet meer remmen om een ongeluk te voorkomen. De jongen overleed ter plaatse. Zijn vader is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. En in de Oostenrijkse wintersportplaats Saalbach Hinterglem... is gisteravond een hotel afgebrand. In dat hotel zaten ruim 120 gasten uit Nederland en uit Duitsland... En veel van die gasten zaten in de eetzaal toen de brand uitbrak. Plantenkweker Marcel Matot zat in het hotel ernaast. We waren met Neo Clubby club En uh, ja, in het begin een beetje, beetje van Ja, op verdik Als de boel nou, uh, nou overslaat naar, naar ons hotel. Ja, dat viel allemaal wel, wel reuze mee hoor. We zijn, uh, we zijn gezellig wat lezen drinken. We hebben er een borreltje op genomen en we hebben het gezellig bekeken.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 Het is niet de eerste keer dat Chen is opgepakt voor zijn activisme. Hij was ook betrokken bij de protest op het plein van de hemelse vrede in 1989. Daarna zat hij drie jaar in de cel. Verder zat Chen Xi tien jaar vast voor contra-revolutionaire activiteiten. Afgelopen vrijdag werd ook de activist Chen Wei veroordeeld. Hij kreeg negen jaar cel. Dit is het NOS journaal. Het doordat Megens.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 En daarom vragen wij een verlaging van die btw naar 6%. Veel maatregelen om kleine cafés te behoeden voor een faillissement. Het rookverbod afschaffen is volgens de kleine zelfstandigen niet mogelijk. Wij beseffen, zeker wanneer wij kijken naar de Europese context. Eh, dat wij zeker en vast niet kunnen eisen dat de asbakken terug op tafel kunnen. Eh, dat weten wij. Daarentegen willen wij wel zuurstofmaatregelen. zodanig dat de café-uitbaters kunnen overleven. Dat zei Christine Matthäus van de Belgische Vereniging voor Kleine Zelfstandigen. Bij het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken in Baghdad... zijn minstens zes doden gevallen bij een aanslag met een bomauto. Er zijn tientallen gewonden. De dader reed vanochtend met een auto vol explosieven in... op de beveiligers die voor het ministerie stonden. Van die agenten kwamen er vier om het leven. Donderdag vielen bij een serie aanslagen in Baghdad 70 doden. Irak lijkt sinds het vertrek van de Amerikanen... in een spiraal van geweld terechtgekomen. De spanning tussen Soenieten en Sjiiten is hoog opgelopen... sinds de Sjiitische premier Al-Maliki de arrestatie heeft bevolen... van de Soenitische vicepresident Al-Hashimi. Hashimi zou een doodseskader leiden. En hij is naar Koerdisch gebied gevlucht. Sport. De geplaagde manager van de Britse voetbalclub Blackburn Rovers, Steve Keane, heeft steun gekregen van de bischop van die stad. De club staat met slechts 10 punten stijf onderaan... en moet vechten voor behoud in de Premier League. Kien hoopt de tijd te keren door nieuwe aankopen, maar het is de vraag of hij daar de tijd voor krijgt. De fans eisen al een tijdje nadrukkelijk het vertrek van de coach. De spreekhoren worden nu zo haatdragend dat bischop Nicholas Reed zich geroepen voelt om Kien te steunen. Hij roept de fans op zich te gedragen. Kien is ook maar een mens en verdient het niet om zo te worden bespot, zegt de bischop. I mean, our manager here in, in Blackburn Rovers I mean, is held in high standing by a number of his colleagues in other clubs. Ik zou zeggen: please, altijd remember, uh, the human being, altijd remember dat hij a family, van een familie, dat andere mensen zullen lijden omdat mensen hem in hun sight. Blackburn Rovers speelt vanmiddag een uitwedstrijd tegen Liverpool. Een voetbalclub Barcelona domineert het wereldelftal van 2011 van de Franse sportkant L'Équipe. In totaal zes spelers van de Spaanse club, dit jaar winnaar van de Champions League, zijn in dat team opgenomen. Nederlanders ontbreken in het keurkorps. Ook qua clubs en nationaliteit heeft Spanje de overhand. Acht van de elf voetballers zijn actief bij Barcelona of Real Madrid. En vijf spelers hebben de Spaanse nationaliteit. Het is twaalf minuten over twaalf. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De ernstig bekoelde relatie tussen Israël en Turkije dreigt verder te verslechteren. Israël overweegt de Armeense genocide officieel te erkennen. Incidenten tijdens het Oostenrijk-ski-seizoen. Een vijfjarig kind komt om op een piste en in Saalbach brandt een hotel af. Het rookverbod dat een half jaar geleden van kracht werd in België... heeft flinke gevolgen voor de horeca. 40 meer caféhouders zijn failliet gegaan.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 De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Gedietbeoordelaar Stanford Poors heeft de Verenigde Staten de triple E-status ontnomen. Jong, jong doe toepassing voor Ajax! Het lijkt me dat hij binnen is hoor. Na zeven jaar wachten is Ajax kampioen. Een grote chaos op Pukkelpop. Een van de grote tenten is net ingezakt door de felle regen. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Goeiedag, ik zit hier op de Bahama's. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. ze hebben mijn jacht gejat. Dit is Tot 5 uur, het geluid van 2011. Touched my soul Ooh. Invigorating and refreshing and interesting And you feel like My heart was drowning in stress But you both Damien Marley, Dave Stewart, AR Officer, Nick Jagger, Stone in de rubber dub version. Imagine! Ik bedoel, denk er eens over Reach out to all the lovers, Speak of yourself. En brother Gong Marley, by the way. Welkom! We houden van jullie Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment wisselend bewolkt en in het oosten komen een aantal buien voor. Vanavond dan nemen de buien in aantal en in intensiteit toe. En vooral in het zuidoosten is ook kans op onweer en windstoten. Onweer, hagel en windstoten. Het zuiden drukkend warm, 25 graden of meer. Maar mogelijk ontstaan vanavond zware onweersbuien die lokaal tot overlast leiden. En ook is er kans op zwaar tot zeer zware windstoten en hagel. Ja, het was echt uh, super goed weer zelfs. Het uh, zweet is dus al tussen mijn borsten. En uh, we stonden bij Skunk Nancy en het begon een beetje te regenen. Waarna wij dachten: van oh, dat gaat wel over. Maar toen begon het iets harder te regenen. Mensen bleven nog wel wat staan en dat werd hoe langer hoe erger. Uh, op een bepaald moment kwam de regen echt keihard aangewaaid achter u, hagelbollen. En dan ja, zijn wij op een bepaald moment toen de Skunk Nancy stopte met spelen, moeten gaan lopen. Ja! Ze zijn moeten stoppen met het optreden en momenteel loopt wij gewoon helemaal onder water. Iedereen probeert dekking te zoeken. En zo is eigenlijk complete chaos door elkaar. Grote chaos op Pukkelpop. Eén van de grote tenten is net ingezakt door de felle regen. Allee! We waren daar weer gaan schuilen, maar ineens zagen we dat het binnen aan het regenen was en heel hard aan het waaien. En dan zagen we na een paar minuten dat ja, de chateau eigenlijk was ingestort. Jesus fucking Alles stortte neer en pure chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Het meisje voor mij werd geraakt door zo'n baar. Het was niet plezierig om te zien. Ik denk dat ze, dat ze het niet overleefd heeft. 7 uur, Kees Groot met het NOS Journaal.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 Interventievoertuigen, politie, rode kruis, ambulances, alles passeert richting het festivalterrein. In totaal zijn er zo'n 70 gewonden van wie 11 zwaar gewond. Rondom het festivalterrein een behoorlijke verkeerschaos, want er zijn toch veel mensen die proberen te bellen omdat ze weg willen. Simpelweg omdat de hele tent af Vlaarden is gewaaid. Ik was naar de camping gegaan en ja, het liep helemaal uit de hand. Mensen begonnen te schreeuwen en zo en op een gegeven moment hoorde je mensen heel hard help roepen. Dus ik ging naar buiten en ik zag alleen mijn tenten vliegen.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 Nee, is in de armen van mijn vriendin gestorven. Een onbekende jonge heer van rond de 20 jaar heeft zijn leven gelaten... met naar een festival te gaan. Op het Belgische popfestival Pukkelpop bij Hasselt... zijn door Noodweer weer drie doden gevallen. Dat heeft het hoofd van de hulpdiensten in Hasselt bekendgemaakt. Ik, ik sta voor de ingang van de camping hier, ja? Ik ga u eerst zien hier, Arne, en dan zullen we wel verder zien. Ja. Telefonerende bezorgde ouders langs de weg aan de ingang van de camping. Het is toch wel het is een echte exodus. Hè? Toen ja. u die berichten hoorde en u wist dat zij hier waren. Ja, heel, heel, heel ongerust. Echt waar, ja. ja, ja. 7 uur. Het NOS Journaal. Dorald Megens. Dodental Pukkelpop op 5 festival stopgezet.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 We've lost count of drinks and time And your friends keep calling Worried we'll sick And there's strangers everywhere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 This isn't everything you are. Just take the part that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, right? I know there is. This isn't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 Eén minuut voor half drie, een wedstrijd in de Amsterdam Arena. Ajax, Twente. Wie denkt je dat er kampioen gaat worden? De winnaar vanmiddag in de Amsterdam Arena is landskampioen. Bij een gelijkspel prolongeert FC Twente zijn titel. Een duel om nooit te vergeten, eigenlijk nu al niet. Het is toch fantastisch dat we zo'n wedstrijd kunnen beleven. Heel Nederland praat erover. 80 landen zenden het uit. Als Twente de tweede landstitel op Rijkroofd vliegt, de selectie in een helikopter terug naar Enschede. Ajax, ja, misschien, misschien die derde ster. De dertigste titel. Het is een werkelijk fenomenale voetbalmiddag die we voor de boeg hebben hier in Amsterdam Arena. Van de wiel met de tweede paal. Daar gaat hij hier in voor ja. Ajax! Het is Symbion! Nu de bal met een tweede baalkamp, de tweede paal kan binnen tikken. En Ajax staat op 1-0. We hebben het niet met het allerbeste voetbal de laatste wedstrijden, maar toch elke keer net 1-0 meer gescoord. Oh, bijna! Zit hij erin? Hij zit erin. Hij zit er gewoon in in eigen doelpunt. Arnie, Nee, ik denk dat dat toch uh... ja, duidelijk was wie vandaag de mannen waren en wie niet. En uh, Dat heeft iedereen kunnen zien. En nu wordt het wel heel moeilijk voor FC 20. Het leek wel oh. of dat we, dat we bang waren. En, uh... Ja, als je bang bent hier, dan win uh, dan je geen wedstrijd. Nou, Twente doet wat terug. Het is 2-1 door het knal van Theo Jansen. En dan komt het antwoord wel heel snel. Ze had net twee keer een goede periode. Eén kort voor de rust, één daarna. Ja, het was een gekke middag. Jong, jong! Doepeer! Ja, Het lijkt me dat die binnen is, hoor. Die derde ster. Ja, dat zeg ik. Die dertigste, ja. lijkt we over een vloek zat natuurlijk. Iedereen wil die derde ster. Die derde ster komt binnen. Door een nieuwe ster. Simeon, Hij scoort 3-1 voor Ajax. En ja, dat zijn we uiteindelijk aan het doen. En nu is het over. De derde ster in binnen. Ik heb er ook op opgewacht, maar die supporters. Die hebben er zo naar gesnakt. Na zeven jaar wachten is Ajax kampioen. En ze ziet hoe lang wij erop in moeten wachten en hoewel Amsterdam erop in moeten wachten. Ja, we hebben, we hebben echt gebikkeld met z'n allen tot het einde. En uh, prachtig resultaat. Een klein wonder in deze. ...jaargang van de competitie, wat Ajax leek begraven. Ja, we hadden onszelf op een gegeven moment bijna afgeschreven. Tenminste, meer van buitenaf. Zelf hoop je altijd dat de concurrentie punten laat liggen en dat gebeurde. En toen hadden we het op een gegeven moment in eigen hand. In dit rumoerige jaar, met de bestuurscrisis, met al die mensen die zo boos op elkaar waren. Hoe moet je dit dan zien? Is dit een titel onlangs kruif of een titel dankzij kruif? Uh, daar ga ik geen oordelen over doen. Voor wie is deze titel? Van wie is die? Zowel van Van de balkast gaan krijgen, maar mij al wil je vandaag. Maar dit zet wel even de kroon op het werk. Iedereen valt elkaar nu in de armen. Het is vergeten en vergeven. Frank de Boer is de grote man bij Ajax. Eh, als je twee keer kampioen wordt in het jaar met de A-junioren en eh, met het eerste helftel. ja, dat is een droomscenario. En ook nog op je verjaardag, dat kan niet mooi. Ajax kampioen door een 3-1 overwinning op Twente. waar de druiven natuurlijk zuur zijn. Nou, tweede is niks. Hè? Ik bedoel, uh, we kwamen hier voor de titel en uh, ja, we hebben het niet verdiend vandaag. Nou, Frank de Boer gaat nu op de schouders bij de spelers. Ja, dat hoort erbij. En, uh, ik wil elk jaar wel van Jonas worden. Dat betekent dat we weer kampioen zijn. Hè? Ik denk dat de oplading nu extra groot is en ik denk dat, uh, dat dit nog maar het begin is. Ik denk dat ik straks helemaal kan lachen. Ik denk dat het nog een heel groot feest gaat worden samen met de supporters. Ik kan niet wachten. Op het museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax door 10.000 supporters gehuldigd. Al die mensen die komen vanuit de stad, vanuit het Leidseplein of die komen vanuit het stadion. Ik heb het thuis al gevierd, maar uh, daar komen ze, de jongens. Dan gaan we ze even belonen. <lacht> ik heb geen moe van die hele wedstrijd gezien. Tijd voor een feestje, of niet? Het is weer bestopt en we hebben gewoon gewonnen. Dit is de Amsterdamfeestje, feestje, zeker. We hebben lang op gewacht. Ja. Ja. Nu is hij er dan eindelijk. En dan is het zover. De bus van Ajax komt aan. De schaal is uit de bus gevallen. Jan Vertong en Maatje Stekenoord lieten die schaal vallen. En wij zaten in bus 2. Hij is een beetje krom, hij is mee. Ja, en dan gaan ze dan het podium op en de schaal die gaat van hand tot hand. Op het podium reageert iedereen eigenlijk op de 80.000 die er aan de andere kant staan. En die worden meegesleurd alsof het een soort... Ja, wat zal ik zeggen, een soort draaikolletje. is en iedereen doet maar wat en hij is bezig en uit zijn oog, grote emoties en zijn, zijn vreugde natuurlijk. Daar heb ik mijn hele leven voor gewerkt en daar heb ik altijd voor blijven vechten en uh, ja, ik beloond mezelf. Ja, heel trots. Uh, het is natuurlijk nog best wel moeilijk te bevatten als je na vijf maanden... De leider wordt zeg maar, van uh, de baas van dit elftal. En dan heb je natuurlijk, weet je, dat we gewoon dat we hoorden, dat we de prestaties bij horen. En dat je uiteindelijk uh, aan het langs eindelijk ziet. Het is wel mooi om te zien hoe ook Frank de Boer op een gegeven ogenblik het hele zwikje mee op sleeptouw nam. in een uh, originele Nederlandse polderpolonaise. Ja, volle de leader was het gewoon, ik. Dus, uh, ja, dus het ja, het ging hem vol. Het was een uh, geweldig uh, gezicht, uh, mooi om te zien. Dit zijn dingen die uh, je in 2034 nog steeds weet. En dan zegt iedereen tegen elkaar, goh, weet je toen nog? 2011, ja, precies. Toe. ...de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2011, Radio 1. 5 augustus 2011. Voor het eerst in de geschiedenis is Amerika de hoogst mogelijke kredietstatus, de AAA, kwijtgeraakt. De credit rating agency Standard Poor's downgraded U.S. credit to AA. Plus on Friday. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Verenigde Staten de AAA-status ontnomen. A blow to the U.S. economy, a credit rating downgrade. De status is met één stap verlaagd naar AA. Door de dalende beurskoersen twijfelt Standard Poor's of de VS een oplossing kan vinden voor de oplopende staatsschuld. Het is voor het eerst dat de grootste economie ter wereld de best mogelijke waardering van deze kredietbeoordelaar verliest twijfelt of Washington wel in staat is om het schuldenprobleem op te lossen. De regering Obama is boos, want volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën... heeft de kredietbeoordelaar een grote fout gemaakt in zijn berekeningen. Volgens het ministerie heeft de beoordelaar zich zo'n 2000 miljard dollar verrekend. Blijkbaar is er vrijdag de hele dag overleg geweest, discussies geweest... tussen het ministerie van Financiën en Standard Poor's over deze... Rekenfout. Maar dit heeft niet uitgemaakt. Het kredietbureau heeft de afwaardering uiteindelijk toch s'avonds na het sluiten van de beurs naar buiten gebracht. En staat nog steeds achter hun conclusies. But exactly what it means at home and is yet to be seen. Laten we gaan naar Wall Street dan. Nog lang niet open, dat gebeurt pas vanmiddag om half vier. Maar ja, de wereld kijkt toch vol verwachting en vol spanning... naar hoe de aandeelhouders op de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid zullen reageren. De ingang van de New York Stock Exchange. Praktisch op de hoek van Broad Street en Wall Street. Ik vraag deze mensen of zij nieuwsgierig zijn naar wat er morgen gaat gebeuren. Are you curious what's going to happen tomorrow? ik uh, yeah, I'm a financiële advisor, so I'm very curious. So there's a lot at lot risk and a lot of my clients' money in. Uh, but I, I think a lot of it's been pri priced in. Uh, I think it was more a symbolic thing. En you know, it, it may get hit pretty hard, but I think it'll it'll bounce back somewhat at least. Dit is een financieel adviseur en hij heeft veel klanten. Het is heel belangrijk voor hem. Uh, maar hij denkt dat, het, dat de markt er al een beetje rekening mee gehouden heeft uh, sinds die enorme dalingen van vorige week. Dus dat het uiteindelijk wel weer terug zou komen. Beleggers vrezen wereldwijd een zwarte maandag. De beurzen in Australië en Oost-Azië staan allemaal in de min. De stemming is nerveus. En op een aantal beurzen lopen de verliezen op. Met 30 minuten left in the trading day. Kijk eens naar deze numbers. 2% down in London.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 En ook vragen ze zich af hoe lang de Europese Centrale Bank... nog staatsobligaties kan kopen van Spanje en Italië. Die nervositeit aan de internationale markten wordt immer groter. Slecht nieuws voor de economie, maar het lijkt me ook slecht nieuws voor de politiek. Minister de Jager houdt vertrouwen in de Amerikaanse economie. China zegt dat het als grootste investeerder in Amerikaanse staatsobligaties... alle recht heeft om te eisen dat de VS zijn schuldproblemen serieus aanpakt. Volgens hoogleraar economie Zweden van Wijnbergen kan dat nog even duren. Ik denk dat er helemaal niets gaat gebeuren...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 Mario 1 jaaroverzicht. Overleden in 2011. 17 juli. Ik zit te wachten op mijn toetje. Acteur John Krijkamp. 86 jaar. Zijn we klaar? Wat sta je nou? Schiet nou op, ik wil die rommel weg hebben voordat kat thuis komt. Dat is vrouwenwerk. ja hoor. Ze zorgt niet voor eten, ze was niet af. Waarom ben je eigenlijk met haar getrouwd? Eén bezetenheid in me, dat is om die mensen plat te krijgen. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Die mensen moeten een half uur uit hun rotzooi. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Uit hun geklooien met geld en troep. Hij kreeg een glaasje bier van tante Sjaan. Maar ik zelf ook in martel en ploeter. En heb ze keek. Hij gaf de pijp aan Maarten. Want ik hoor dat goed te doen, want achter mijn naam staat Komiek. De dokter was gebeld. Stond met de deurknop in zijn hand. En tante Sjaan die lag voor pampen zinderle die kant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat vluggaan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Er zit één toon in hier, deze toon. Dat is een dode noot. Dat is de vies. De vies is de pek. Is hier een vicemaker in de zaal? Ik vind dat hij ook wel een plekje op het uh, Jordaantje moet krijgen. Een standbeeld. Daar staan allemaal beelden, toch? Tante Leens, Johnny Jordaan, Mankenelis. En daar hoort hij bij? Ja, vind ik wel. Hij refereerde wel altijd aan de, aan, aan de Kinkerbuurt. Hè? Als, ook dus als in, in interviews. kwam hij dat toch wel steeds op terug. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Ik denk dat daar alles mee geschiedenis? is.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 er even stil bij staan en allemaal zo rond het 700 jaar bestaan. Oké, okay, adewaar! waar. 2 november. Goeiedag! Ik zit hier op de Bahamas. Acteur Rijk de Gooier. En ze hebben mijn jacht gehad. 85 jaar. Dat is niet zo mooi meneer Verlooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi voor u. Kijk, even vangen. In de jaren zestig uh, kwam hier Rijk te gooien met Johnny Kraakham. En dan zaten ze altijd aan deze tafel. Ja, en dat was het feest. Feest. We zijn twee eenzame cowboys. Wij zwerven langs bos en langs heen. De vilue is onze prairie. We hebben zo ontzettend veel pret gehad. En ook ontzettend fijn met elkaar samengewerkt. Want Kraak is gewoon een hele goede komiek. En met een goede komiek is het altijd heel prettig samen te werken. Ik had nooit met een andere komiek willen samenwerken. Het was alleen met Johnny. Dit hier is Dengel en dit is Dingle. Dit is Dingle? Ja. Hallo Dingle! Hallo Dengel! Hallo Dingle! Was Rijk vooral een acteur of een komiek? Hij was beide, eigenlijk. <lacht> Dat is een deur. Hij neemt volgens mij de dingen veel en veel serieuzer dan. Uh... Nee, de echte komiek is natuurlijk. Dat vind ik echt genre. Johnny. Johnny, Deze naam schrijf ik steeds met de grootste Wanneer zijn Johnny en Rijk gestopt met hun werk? Dat is, ik denk zo rond 1971 of zo. ik zie Frans wijs nog naar me toe komen en zegt: Die Rijk te gooien. Mijn grote film, De Inbreker, een hoofdrol. Denk je dat hij dat kan? Ik absoluut Frans. Mijn hand voor je het vuur. Echt? Ik ken de Rijk alleen maar als de aangever van Johnny. Dat we zeggen, de, de, de, de straight man van het komische duo. Dus ik was vooringenomen en ik kijk naar hem en ik denk: ik wil hem ontmoeten. Er zit iets achter die ogen wat me absoluut boeit. Ik weet heel zeker dat er niets op die foto stopt. Dat ligt hij. Ik heb er heus wel voor gezorgd dat hij de achterkant van de foto niet te zien kreeg. Mijn privéleven gaat hem geen barst aan. Dan is hij eigenlijk niet meer gestopt met het maken van films. Kijk, dat ze ze allemaal wilden afmaken, dat weten we. En dat ze daarvoor gas gebruikten, dat weten we ook. En, en dat ze zogenaamd in die douches gingen, dat, dat, dat is overbekend. Maar dat zou ik wel eens één dag willen vergeten. En dat kunnen jullie. Koffie, wat, wat nou, koffie? Het is niet de acteur die een lang gesprek met de regisseur... Zo, en ik vind dat het karakter nog ergens moet worden uitgediept... en zou die man niet iets meer... Nee, het is iemand die letterlijk vanuit zijn intuïtie... het is ook iemand die bijvoorbeeld de eerste takes van Rijk... zijn meestal de takes die je gaat gebruiken. Kijk, even van. vrouw, Maar meneer van Looij. Foutje, bedankt! Dat nummer, dat laatste nummer van die ding is. Van het uh, oude kerksplein. Oude kerksplein? Het Waterloopplein?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 Is weem moet het een scheutje, gein, het waterlooplijn. Een vogelkooi, een mankenstoel, een zines zonder spoor. Een oud bureau, kost bijna niets. Een roestige fiets. De koopman zegt, is echt antiek. Je zeurt en wingelt op een piek. Zo hoort het ook, zo moet het zijn. Op het waterlooplijn. Oh.